Thank mm -hmm. you.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 Tof ook zijn zweeg en de engelen gods ontmoeten hem. En Jacob zeide, met dat hij hem zag, dit is een herleger gods. En hij noemde de naam derzelfde plaats Mahanaim. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht, dat hij zou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 en de kemels en twee heren want hij zeide indien ezel op het ene her komt en slaat het zo zal het overgeblevene her ontkomen voort zeide Jacob o God mijn vaders Abraham en God mijn vaders Isaacs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 Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan. En nu ben ik tot twee heren geworden. Ruik mij toch uit mijn broeders hand, uit Ezo's hand. Want ik vrees hem dat hij niet misschien zien komen. En mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd. Ik zal gewisselijk bij u wel doen en ik zal u zaad als het zand der zee dat vanwege de menigte niet kan geteld worden. <Klacht> Grootmachtig en vrijmachtig, drie enige God, vader, zoon en de heilige waar waardig altijd geprezen te worden, altijd geëerd te worden.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 De eeuwige heerlijkheid, die ons samenbracht in uw voorzienigheid, macht in uw gunsten zijn. Uw voorzienigheid is veel, daarin leven we en bewegen we en zijn we, maar zonder meer of dan eind de strak de voorzienigheid in de duft, en geef ze ons niets mee over de duft. Geef ze ons niets mee voor de eeuwigheid. Dat alleen vloeit uit uw welwaren, om na zondaars te vragen en zichzelf te bekeren en te leren.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 Worden u bij den aanvang, of bij den verderen voortgang, <tossimus> rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere. Door de gemeenschap. Des heiligen geestes. Amen. <tie> <tie> <tie> Wij hebben. Op deze dankdag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 dat zaad, dat door de mens gewonnen wordt, is sterfelijk. En vergankelijk. En dat leeft naar het eind van dit leven. En dat is de dood, he. Dat is de dood. En dit leven, ach, oh, het is zo schierlijk gebeurd. God doet er geen uur over om een mens weg te nemen. Hij zet.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 Het waardigste bezit je tijd. En het waardigste bezit je ziel. Dat is het waardigste bezit. Hij de tijd verliest, dan ben je uit de tijd verliest en bij uit de tijd zit En als je ziel verliest, dan wordt eeuwigheid. Wel of wee. En dat wee, dat is geen wonder. He. Dat brengen we mee om in de wereld te komen.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 En toch worstelt elk mens om hier te blijven. Elk mens worstelt om op de wereld te blijven. Want om van de dood te houden. Moet je zelf in de zonde raken. De dood te beminnen. Je moet je anders meer wensen als daar te zijn waar geen zonde en geen dood zijn. En dat is in de hemel. Hein? Stenigste land. Zonder rouw en zonder beruil. Dat is te nemen. Jullie hebben een moeder gehad. En je weet hoe je gaat. Dat weet je. Want je hebt ze gekend en ermee geleefd. Ja. Kan je anders wensen als dat je ze gewaardeerd mag hebben. Maar dat hoeft niet meer. Nou kan het niet meer. Tijd is voorbij.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 dat de staat en gij dwaas, nog deze nacht zal ik uw ziel van u afwijzen. Dat had gedacht, ik gedacht, dat had ik overdacht ook, en een beetje ingedacht ook. Ja. En dan word ik s'nachts voor die begrafenis wakker. En daar verdwijnt die hele geschiedenis van die gelijkenis. Geheel uit mijn gedachten kon ik niet meer aankomen, niet meer bijkomen.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 en als er geloof bij is, er vrijmoedigheid ook bij. En als de vrijmoedigheid is, is er ook moedigheid ook. Dat hangt allemaal aan mijn kamer. Dat is een zeer nauwe familie. Die vloeien uit het verbond. En ik ben daarmee naar drie bergen gegaan. Ik was nog maar nauwelijks binnen of ik kreeg de mede getuil.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 En uit de monden van je moeder en je vader gehoord. Nu dacht u benaard, dacht een aandacht, een ogenblik te bepalen bij een biddag en een dankdag. Want die twee dagen leggen ons nauw nou voor met Zonder biddag, nooit geen dankdag. Maar de ware biddag zorgt ook voor een dankdag. Hoor je het? Het is u voorgelezen.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 Als een liefde aan het antwoord is, dan gaat er licht. En als eigen liefde aan het antwoord is, gaat nooit. Dan gaat nooit. En als natuurlijke liefde nog antwoord maar zijn, dat is ook nog een weldaad. Dan gunt melkander ook meer dan zichzelf. Ach, we het samen. Bedelen met die levendmaking die nooit meer in de dood weerkeert. Dan met inleving en beleving. Nu zijn we samengekomen. Ik. Om nog een dankstonden in dit morgenuur. Ach kom. Een onvernederd mens, dan dag. Past niet bij elkaar. Een onverootmoedigd mens, dan dag.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 En waarin niets is wat niet diep verzonderd is, zodat alles geratie is en alles schift. en afdalenden van de Vader der Lichten, bij wie geen schaduw is van omkeer. Gij zult de hoogst wel aanhouden, totdat de laatste van uw kerk over is.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 eerst nog uit het roemrijke geslacht, waar zoveel gebeden en verzuchtingen ook voor haar zijn opgegaan. Haar dan het eens horen mochten, en we met haar en den koning van vee. zakken bekleden, as op onze hoofden, en mochten bukken in het stof en de God gevende zijn lof.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 Het is erger dan Babel. Daar was spraakverwarring. Het was al erg genoeg, men kan het niet verstellen. Maar vandaag is het meest twisting, krakeel, verwijdering, vernieling. De stok liefelijkheid schijnt hatelijkheid geworden te zijn. En de stok samenbinders verslinders geworden.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 Vooral de stoffelijke, weldaden, rijkelijk en meeldadelijk geschonken aan zo'n diep verloren land en volk. En dat is mijn me schuld met zelfverfoeien, met zelfverachting. Dat we zo'n zegenend God niets terug kunnen geven, dan stank voor dat. Maar ook in te leven... Hem niets anders terug te willen geven. Dan hetgeen wat hij zelf gegeven heeft. Een voorbiddende en dankende nogenprijs. Voor dankeloze, voor biddeloze en voor goddeloze. Omdat alle vleeselijke roem uitgesloten. En vrije genade haar begin in de eeuwigheid. Haar openbaring in de tijd. En haar eindigend in de eeuwige heerlijkheid. Het Heerige ook. Och, dat kleine wicht. Dat vanmorgen naar ziekenhuis gebracht. En een diepe operatie. Zal moeten ondergaan. Och, och, nog zo klein. En de vruchtgevolgen van de zonde zijn er. De smart van de zonde.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 Maar zou u het nogthans voor uw rekening willen nemen. En bij de operatie willen zijn. En het zelf besturen tot een gezegend eind. Opdat er ook nog een is uitgeboren mag worden. Dat je het geholpen. Uitgeholpen en doorgeholpen. Doe verzoening. Over de veelheid onze zonden die dag en nacht doorgaat. En de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Wiens bloed het voor God goed en in conscientie goed maakt. Amen. De Salm 116. De 116. De Psalm dat vierde en vijfde en dan zeven en achtste zang. Inmiddels wordt er gelegenheid gegeven om uw liefdegraven af te zonderen en maken we nogmaals bekend dat er een extra collecte in beide gehouden wordt voor het onderhoud van de school. En die school die kost de gemeente. Elk jaar ruim 100.000 gulden. Dus wij bevelen die collecten van harte aan. Terwijl wij zingen van psalm 116. En daar van het vierde, vijfde, zevende en achtste versje. De eenvoudige wil God steeds schaarslaan. Was uitgeteerd, maar hij zag op me nemen. Keer mijn ziel tot uw rust te weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Gij hebt alweer een dodelijk mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet voetgeschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouw en voor zijn genaber gelden? Zal bij de kerk des heiligen zijn naam vermelden. En roepen hem met blij erkentenis aan. Het vierde, vijfde, zeven en acht van Psalm 116.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 En hetgeen wat een heilige geest openbouwt. Ja. De wereld is vol met uitvinding. Dat is de dood. Dat is de dood. Ja. Je kunt niet anders uitvinden dan doodsmateriaal. De hele techniek. Maar bevinding. Ja, dat is een uitvinding God. Dat is een uitvinding God. En die bevinding die vloeit. Uit het welbehagen God. En wordt geopenbaard in de tijd. En ze krijgt haar oplossing weer in de eeuwigheid Hier gaat het over Jacob. Den bedriegen. Ja, dat geldt Ezo vooruit. Voor een oplicht. Ja. Dat zegt Ezo van. Heb je ooit een wereldling wat goed gezegd van een kind van God?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 Dat betekent een worstelaar. Dat is de hele weg naar de hemel. De hele weg naar de hemel is ene worsteling. Vandaag iets meer, morgen wat minder, morgen weer meer. Maar de hele weg naar de hemel is een zwaarste kamp die er ooit op aarde kamp is. Want op die weg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 Danken met vernedering. Dat is een weldaad. Goddelijk. En dan Bijbel lezen tot je nut. Tot lering en onderwijzing. Dat zijn drie onmogelijkheden. Die kunnen alleen van bovenuit opgelost worden. Denk eens aan de moorman.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 Dan moet je misschien eens ophouden onder het leven. Dat is ook niet erg. Dat is ook niet erg. Als je niet eens meer een tijdje kan komen. Dat geeft niks hoor. Al zegt dan je vrouw je kind. Hé, hey, moeder kon niet verder meer. Vader begon te stotteren. Hij kon niet verder meer. Wanneer wij de Bijbel lezen. Dan lees je het eind met de Bijbel. Onze leest.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 Dat is ook gelukkig. opdat dat gegevaar zou worden voort. Dat het niet alleen woord is. Maar ook geest is. En als de geest in het woord meekomt. Dan opent hij de ogen. Neemt deksel van het hart. En dan past het precies wat hij geeft. Want hij spreekt nooit boven de stand van volk. Ook nooit beneden haar stand. Maar altijd naar haar stand. Dit een ellendige vrijmaak. In het midden zijn er alleen. Jacob ging op huis aan. Ging op zijn vader aan. Rebecca had het niet beleefd. Dat ze ook niet gedacht heeft. Nee. Maar dat is niet erg geweest voor Rebecca. Ze kan beter voor even een God leven. Als ze hier op aarde de weten komt van haar zoon Jacob. God geeft zijn kerk altijd beter. Die geeft zijn kerk altijd beter. Je bent er nooit minder mee af wat God je geeft. En tenslotte geeft hij zijnzelf. Meer kan hij niet geven. Maar dan heb je ook alles voor je. Dan zendt Jacob bolde uit. En zegt niet je broer Jacob. Dat kan hij niet. Dat durft hij niet en dat doet hij niet.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 haken ze naar bloed, haken ze naar uitstelling, en dos tussen naar gemeenschap. Maar opmerkzaam is, als zijn knechten bij heen zou komen, en hem dat alles gezegd hebben, Ezo, geef hem niet één woord terug. Hij zei niet, doe mijn broer maar de groeten, straks ontmoeten we mijn kant want dan maak ik het wel goed. Hij zei niets, helemaal niets. Benauwd hij? dat is benauwd als een mens het benauwd hebt en de hemel is van koper, en je hart van ijzer, wat moet je dan komen? Dan kan je niet anders denken dan zo'n kom. Die nee zou die zijn idee woord tegen die knechten. Zeg maar dat ik zo bij hem ben. En dan dat me dat wat glad zal maken met mijn kam. Niet één woord. Niet één, had hij maar gezegd, doe mijn broer de groeten.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 Wie kan er dan ooit nog met God verzoenen? Want de wet zien dat je dood ziet, de wet zien dat je hel ziet, de wet zien dat je het verterend terecht ziet, de wet zien dat je verdoemenis ziet. De wet heeft nog nooit iemand gered, hoeft ze niet op. De wet hoeft niet te verzoenen, laat dat te vergeven maar doen. En al dan eens zou, al, al dan Jacob hoor, dat de aankomst is met 400 afgerichte soldaten. Met de macht van de antichrist, Waarin Jacob niet anders kan denken dat mijn laatste uur is te slaan. Gelukkig. Ja. Je zit, ja man dan sta je daar Dat is inderdaad waar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 een nood met waar alarm geschreeuwd, Een nood met uitstorting van je nood. Een nood met uitstorting van je banden. Met uitstorting van je ellende. Met uitstorting van je zonden. Dat zijn de minste nooden niet hoor. Nee, nee. Dan ervaart het de kerk dat in de uitstorting ligt een ademtocht.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 Een zonde de belofte te niet gedaan. Een zonde de belofte die niet op zijn plaats gekomen is. En als de belofte niet op zijn plaats komt volk, waar is aan de Heer God? Waar is dan zijn naam? Waar is het dan wat die getuigt? Ik, de Heer, word er niet veranderd? Of zou ik het zeggen en niet doen? Daarom schreeuwt hij in dat negende vers. Uit de diepte van zijn hart. God houdt van zulke schreeuwen. Hij maakt ze zelf. Hij maakt ze zelf. Kan je lezen hier in 21, 31. Ik zal ze voeren met smekingen. Hoewel, je hier je rijden erin. Hier worstelt Jacob.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 Oh. Dan zegt de waarheid zelf die volharden zal. En dan moet die volharden, die kan niet ophouden. Het is geen demonstrantse bekering, dat je hem elf weer op kan houden en de andere dag weer eens kan beginnen. Maar een goddelijke bekering, daar lees ik van. gelijk ook hier: deze ellende geriep. En de Heere hoort, ach wat zou de groot zijn, om aan een dag van vandaag of morgen mocht te horen, dat onze geliefde vorstenen is gegrepen met een eend nog een verbond, En in de residents, het uitkermer, o God van mijn geslacht, o God van mijn voorvader, O God die maar mijn volk uit en de rek opgehaald. En die vele van uw volk op de brandstapels en de paal, Woordpalen en al dergelijke meer. Die hun zielen weggeworpen. Om dit Nederland, ik durf het haast niet te zeggen.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 Als in onze overheid, de van en Tweede Kamer, een heilige radeloosheid zich ook een Een heilige wanhoop. En ja, dat een is tot een ander zei, het is verloren, het is verloren, het is verloren in Nederland.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 En dan spreek ik nog niet van de zichtbare kerk. Hoor. Ik heb het over de strijdende kerk. Omdat de ontdekkende genade gemist wordt. Ontdekkende genade was kan de stoeten. Ga naast de staan. En draagt met elkaar de, wat ik al gelaten zeg. Draagt elkaar de lasten. Maar vandaag is het verzwaard nog het lasten. En nu heb ik het over geen één keer de genootschap. Ik heb het over het oud gereformeerd. hetzelfde. Ik hoef van geen één keer de genootschap te zeggen. Want ik vind alle lenden en verwarring. in de ding die van de oud gereformeerd. moet wel uit. de we ons, dat het kerkelijk zo afgemaakt is. Jacob schreeuwt. Ik zou er maar graag woorden voor willen vinden. Om dat eens uit te holen En eens uit te graven. Hoe nabij Jacob hier legt aan een troon. Hoe hij hier hand aan een troon. Hoe hij hier schreeuwt zodat gezegend voor alle op den troon. Jacob, heb maar één weg en dat is de weg naar boven. Dan wordt hij toe geslagen, dan wordt hij toe gegeest. Het is wel erg voor me. Dat men altijd zoveel slaag nodig heeft om het eens uit te keren. Oh God, help ons, help ons. Dat men altijd naar die genade troon geslagen moet worden. Om met de dichter van Psalm 34 34 te ervaren. Deze ellende griep ik denk. Dat dit gebed van Jacob muziek geweest is in de oren van de heren Zebel.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 Gelijk als Paulus getuigt, opdat zijn kracht in zwakheid volbracht wordt. Dat woont je ooit rond als een ring des eeuwige verbonds. Wat daar eerlijk moet zalen wordt. We kunnen makkelijker tien werelden verloren gaan. Als oh, dat er één verkoren voor u. Voor één was vallen dat ze met. Ik zeg niet dat me dit nog niet waardig gemaakt dat elk uur, elke dag. Maar daar woont die die trouwe houdt en ten eeuwig leeft dat nooit laat vaak. Je kunt niet zo verzonderen voor dat de genade verzondigen kan die in Christus is. Je kunt niet zo diep verbeuren dat God zijn verbond breken zal. Het eerste verbond dat brak op de eerste zonde.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 Ik denk dat Jacob nog nooit zoveel van zijn grootvader gehouden heeft. En van zijn vader als hier. Hier is hij aangetrokken op diezelfde God. Mag ik het eens zeggen. is een familiegod. En het nachtmaal is een familienachtmaal. Het is als Jacob wil zeggen, diezelfde, die in Abraham, die ter verzonden die uit de gaat heen gehaald. Ach, kortsom gezegd. Het is als Jacob zeggen, oh mijn God, die mijn vader om niet verkoren mijn grootvader om niet verkoord. Hier leggen naast dat verloren. Hier leg een naast dat aan de rand van de bedoeling. Hier leggen een naast dat in de muil van Zappel. Gij hebt hen verlost. Voor hen hebt gij uzelf gegeven. Haag op jou voor mij land. Want zie alles ligt in de dun. Als je er niet aan de pad komt. Dan wordt de belofte voor eeuwig vernietigd. Ik zal u zaadstel. Als de sterren de zee. Als je er niet in komt heer, Dan zal je eer voor eeuwig ondergaan.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 Naar uw land naar uw maas. En u staat ik in de dood. Nu kan ik niet verder mee. Nu weet ik geen weg meer. En daar heb je nu de werkzaamheid van een belofte. Dan ga je hem terugbrengen. En zeg heren dat heb je beloofd. En zo staat het er nu bij. Dat heb je gezegd. En ik sta op de rand.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 Dat het uitschreef, o oh God, van mijn vader of van mijn moeder. Verloren is met mij. Het was met hen ook, maar jij hebt ze gereden. Verloren is met mij, maar Gij hebt hem. Ach, oh, geliefd doen. Tot de eeuw, wat aan mij, dan laat u gezegd. hem ook mij. Als oh, dan ja, het zo uitschreef. Voor de dagen die des heren. Zegt hij in dat tiende vers. Dan ziet hij wat God hem gegeven En hem geschoten. En dan gaat die mens maar zakken. Al master. Dan zei die heren. Ik ben geringer. Ik ben onwaardig. Ik kan het niet begrijpen dat hij mij nog spart, Ik kan niet begrijpen dat hij mij nog draagt. Ik kan niet begrijpen dat hij dat voor mij weggaat. Ik kan het niet begrijpen, uur. Uw goedheid is God. En God. Daar raak je. Verlegen met Gods goedheid. Verlegen met zijn zegenen. Verlegen met zijn welzaken. Wat een schuren met koren, koning. Wat een schuur in mijn koning. Dat is een klein beetje zaai hè? Wat een overvloed.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 Ik denk dat we vandaag een dier werden. dat God ze neergebracht. En dat wij dankbaar zijn. Denk dus aan Pastel 73. Toen had ik een groot Dank Dankbaar. Ik ben gereden. Dan alle deze wel En trouwen. En trouwen. Niet vergeten voor, Zijn trouwen. Ik denk. Dat dit de hoogste weldaad is in het Koninkrijk der de trouwe God. Bergen zullen wekken en heuvelen zullen lakken. Maar bood mijn spreekt. zijn in einde. De grootste weldaad in het Koninkrijk der dat zijn verbonden trouwens. zal Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken niet bestendig maken. God staat voor zijn woord.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 En dat is alles afgedaan. Van mijn vader, de lichte Amen. Zegen uw woord. O koning der koningen. Met toepassing. Want anders vergeten we. Hoor je dat met thuis zijn. Maar het is er al meer dan 90% van weg. En eerder dat de dag om is.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 En daar gesteld. Door de dood van hem. Die midden in de dood. Het leven afgelegd, En zelf vernietigd, En volken doorkomen. En aan het eind van dit leven. alleen Alleengenaagd. In die sluitsteen. Hoeksteen. En grondsteen van het ganste gebouw. Der uitverkorenen. Amen. Psalm 51, het negende zuinvers. Gods offer zijn een gans verbroken geest. Door schuld besef getroffen en beslaan. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit een goed van u verrekt. Doe Sion wel, laat om mijn zware val, uw goedheid niet van zijn burger werken, bouw Salem op, laat nooit zijn muren wal, door uw straf voor macht bezwijken, dat is van een vijftigste persoon, dat negende zal. de genade van onze heer